...ondanks de bezuinigingen behoorlijk op. Meer ja. dan van Brussel mag. Uh, ja, maar nou ja, nou, de, de staatsschuld ja, maar daarvoor hebben we ook dispensatie. Als je tekort mag laten oplopen van, van de nee, heer Reen, dan dat, mag dat Dat je... begrijp ik, maar ja. daar gaat Nederland ook uh, ver ja. mee. En, ja. en tegelijkertijd kost dat dus 11 miljard uh, rente per ja. jaar. De verwachting is dat de rente omhoog gaat. Ja. Dus het volgende probleem zit er dan alweer aan te komen. Ja, dat klopt, bedoel, dat, kan, dat kan ons heel veel extra geld gaan, gaan kosten. Die, die rente loopt niet op vanwege onze staatsschuld, maar ook daarna. Nou ja, goed, dat is heel ingewikkeld om het ja. met Amerika Zeker. te maken. Ja. Uh, uh, nee, dat, dat, dat gaat ons gewoon geld kosten. Dat was trouwens wel. wel uh, de meest politiek in deze troonrede vond ik het, uh, dat het deze tijd doorzettingsvermogen vraagt. Hmm. En dat is eigenlijk uh, uh, anders voor het uh, Ruttejaans voor koers houden. Oh. Het is een nieuwe term. Dat denk ik, ja. Koershouden. Want dat is natuurlijk altijd wat Rutte zegt: van uh, we moeten gewoon koers houden, we hebben een weg ingezet en die is moeilijk, maar we moeten hem volhouden en dan komt het goed. Dat is doorzettingsvermogen. En het mooie was dat uh, in de troonrede dat ook over de relatie parlement en regering. Uh, nou, dat die constructief moest zijn. Uh, en, en vervolgens daarna kwam het inderdaad over het niveau van de overheidsschuld en de rentelast. En dat we dus heel erg ons best moeten doen. Uh, dat zonder ingrijp het misgaat. Dat zat heel dicht op elkaar, waarbij ik bijna dacht, dit is dus gericht... Een boodschap oppositie. aan de Eerste Kamer in... Ja, gericht aan uh, oppositie van luister, uh, uh, die relatie moet goed zijn, want anders dan, ja, laten we het helemaal lopen en dan krijgen we problemen met onze rente. We gaan even naar de voorzitter van de Tweede Kamer, van Miltenburg, Marcel Bril. Jij bent bij haar. Ja, mevrouw van Miltenburg, inderdaad voorzitter van de Tweede Kamer en vandaag had u een hele belangrijke functie. Wat moest u doen? Ik uh, was vandaag de voorzitter van de Commissie van de In- en Uitgeleide. Wat houdt dat in? Um, dat is de commissie die uh, de koning en zijn gevolg uh, naar binnen begeleidt en ook weer naar buiten begeleidt. Bijzondere taak voor u? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd bijzonder als je, dat mag, uh, als je dat mag doen. En op een dag als vandaag, als de koning, de nieuwe koning, hier voor het eerst uh, de troon komt uit te spreken. Extra bijzonder. Wij hebben met z'n allen natuurlijk op televisie gezien, op de radio kunnen horen. Maar u was ook die momenten ervoor en daarna bij hem. Was hij zenuwachtig? Daar ga ik natuurlijk niks over vertellen, dat snapt u. Maar hoe vond u dat hij het deed? Ik vond dat hij het heel goed deed, ja. Waarom? Rustig, duidelijk verstaanbaar, uh, boeiend om naar te luisteren. En ook een persoonlijke nood. Dat vond ik het meest indrukwekkend. Dat hij begon met zijn uh, uh, dank aan het Nederlandse volk. En, en natuurlijk aan de Staten-Generaal. Maar vooral ook uh, uh, zijn opmerking over uh, zijn overleden broer. Vindt u dat het een goede primeur is van deze koning? Zijn allereerste troonrede? Nou, als dit de opmaat is hoe hij het de komende decennia gaat doen. dan uh, denk ik dat er hier nog heel wat leuke Prinsesdagen gaan volgen. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan uh, verder naar Karin Alberts. Ja, en ik heb nog net zicht op de Gouden koets. Hij reed hier uh, een paar minuutjes geleden voorbij. En dat ging niet onopgemerkt, zoals we allemaal zullen begrijpen. Want er staan hier nog steeds heel veel mensen langs de kant. Ook heel veel jonge mensen. Waar zijn jullie vandaan? Heidenberg. Zo, Met de hele school? Ja ja nee. klas, klas. Oh. groep acht zeker ja en jullie hebben van tevoren in de klassen uitgebreid over gepraat wat hier allemaal gaat gebeuren ja, ja met een boekje ja. Ja. Ja. Ja. les over we hebben de les over gehad hadden we een boekje en dan moest je lezen en over de parlement en de staatshoofden uh, ja. zo vond ja en is dat interessant van. of ook een beetje ja, ik vind het wel interessant maar soms ja. ook wel saai maar het, ik vond het ook wel, ja. Ja, moeilijk. Ja, moeilijk. Ook wel moeilijk moeilijk maar je moet zelf dan zeg maar een beetje de antwoorden in de tekst vinden dat is ook wel interessant maar ook wel weer een beetje moeilijk. Ja, maar nu heb je hem wel net voorbij zien komen, hè? die gouden koets... waar het in dat boekje over ging. Maar dan voor het echtje. Ja, ik vond het wel heel mooi om te zien. Ik, Maxima die had best wel een mooie jurk aan. Of zo goud. Goud, hè? Ja. ja. ja dat, ik had hem echt nog nooit in het echt gezien. Alleen was wel heel bijzonder. Maar... Ja. Ja, en ze je ook wel heel erg enthousiast. Ja, jij hebt heel enthousiast teruggezwaaid, zag ik wel. Ja. ja. ja. ja. Als je dat nog oefent. In de trein op weg hier naartoe, want je had flink de tijd. Geoefend, ik heb het gewoon thuis een beetje zo... Ah. Nou, het gaan jullie goed af. Nou, volgend jaar weer? Nou, jij zit op de middelbare school, hè? Ja, nee, het is weer een andere fase. Hé, hey, ik ga de koets nog even achterna lopen. Goedjes in de Harderberg, hè? Dag! We gaan door naar uh, politieke reacties op de troonrede. Marcel Bril staat bij uh, Arie Slob van de ChristenUnie. Ja, meneer Slob, ik kwam net uit de ridderzaal gewandeld. We staan nu beneden aan de trap. Ja, Het is toch de vraag, de eerste indruk. Wat was uw indruk van de eerste troonrede van de koning? Natuurlijk nou, toch wel heel erg bijzonder... als je beseft dat voor het eerst na 126 jaar... er weer een mannelijk staatshoofd uh, de troonrede uh, voorleest. Hij begon ook heel persoonlijk, ook even terugblikken... op uh, de troonswisseling en het overlijden van uh, zijn broer. Dat vond ik heel mooi en daarna... Was het natuurlijk wel zoals het in het verleden ook altijd gaat? Alle ministeries werden even langsgelopen. Uh, ja, wat ik wel miste, was toch wel een stuk perspectief voor, uh, voor mensen. Ik bedoel, als je even door de ogen kijkt en met de oren luistert van die mensen, die 700.000 mensen die zonder werk op de bank zitten. Ja, dan heeft dit kabinet eerlijk gezegd niet zo heel veel voor hen te brengen. Want de werkloosheid zal alleen nog maar oplopen. En ook de lasten zullen nog behoorlijk gaan toenemen, ook voor gezinnen. Er wordt een behoorlijke aanslag gedaan op de gezinsportemonnee. Dat heb ik helaas gemist. En het zal vanuit de Kamer toch duidelijk met andere alternatieven moeten worden gekomen om dat erin te gaan brengen. Maar bent u dus niet optimistischer uit deze ridderzaal gekomen? Heeft de koning u niet opgemonterd? De koning persoonlijk wel. Ik vind het echt geweldig dat hij daar zat met zijn vrouw. En uh, een prachtige start ook uh, gemaakt. Maar uh, de visie van het kabinet... Uh, die kan ik eerlijk gezegd niet helemaal ontdekken. Ik begrijp heel goed, en dat ken ik ook... dat ze voor een hele moeilijke opgave staan. Maar ik vind wel dat ze toch een aantal... hele fundamentele verkeerde keuzes uh, maken. En het meeste was al uh, voor uh, Prinsesdag natuurlijk al naar buiten gekomen. Het enige nieuwsfeit wat erin zat... het nieuwe was dat de nullijn voor ambtenaren... maar voor één jaar nog zal uh, gaan gelden. Die belofte heeft men gedaan benieuwd wat het waard is in de toekomst. Er zullen echt andere keuzes moeten worden gemaakt... voor al die mensen om ze aan het werk te helpen... en ook om die gezinnen een steun in de rug te geven. Ja, we zitten direct al heel erg weer in de inhoud. Ik wil nog heel even terug naar de troonreden. U zei, het was een opsomming van ministeries die dingen gaan doen. Wat dat betreft is de koning niet vernieuwend ten opzichte van zijn moeder. Hè? Nee, maar ja, kijk, we weten allemaal hoe het werkt. Uh, dit wordt hem aangereikt vanuit uh, het kabinet. Die hebben deze teksten uh, geschreven. En ik vond het wel mooi, die hele persoonlijke begin. Dan merk je ook van ja, dat komt ook uh, uit zijn hart. En daarna moet hij doen wat alle staatshoofden voor hem ook hebben gedaan. Uh, de kabinetsplannen voorlezen. En dat is uh, toch heel vaak wel uh, van het ene ministerie naar het andere gaan. Uh, ondanks alle politieke kritiek heeft u wel genoten van deze primeur? Zeker, zeker. Nee, het blijft heel bijzonder. Ik zei het net al, voor het eerst in 126 jaar weer een mannelijk staatshoofd. Uh, ja, dat uh, gaf toch wel een heel bijzonder tintje aan deze Prinsjesdag. Oké, okay, dank u wel. Ja, we waaien hier bijna weg. Dus we gaan snel een ander plekje zoeken. Dank u wel, meneer Slob. Menno Meijer, jij bent bij Paleis Noordeinde. Um, ik denk de balkonscène zal niet al te lang meer op zich laten wachten. Nou, voordat ze het balkon op kunnen, moeten ze eerst aankomen, Lucella. En dat doen ze op dit moment. Waar, Zwaaiend uh, naar het publiek draait uh, de Gouden Koets weer het plein op van uh, Paleis Noordeinde. Uh, het is hier weer wat drukker geworden. Want ik hoorde wel dat uh, het in de rest van de stad misschien wat rustiger is. Maar wat gebeurt er dan? dan gebeurt dat de mensen hierheen komen. Michiel Breedveld eerst nog maar even. Ja, op het Binnenhof waar Geert Wilders naar buiten komt... de grootste oppositiepartij PVV. Hoe heeft die geluisterd naar deze troonrede? Nou ja, het was natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. en Daar kan de koning niets aan doen. Uh, want die spreekt de tekst uit waar Mark Rutte voor verantwoordelijk is. Ik vond het wel indrukwekkend dat hij in het begin... Zijn moeder bedankte die 33 jaar en ook als inspiratie zag. Dus dat vond ik dan wel weer mooi. Dat een persoonlijke noot hè? dat is ja, opvallend. Dat vind ik heel mooi. Een persoonlijke noot van de koning aan zijn moeder. Dat, uh, daar kunnen we allemaal veel van leren. Uh, maar de inhoud, ja de inhoud was natuurlijk verschrikkelijk. Nederland ligt al op zijn rug. En ja, dit kabinet uh, geeft nog een keer een flinke trap na van iemand die al op de grond ligt. 8 miljard volgend jaar aan belastingverhogingen voor burgers en bedrijven. Terwijl... Ja, Nederland, Nederlanders maken zich echt zorgen. Ze maken zich zorgen over een baan, over een inkomen, over een pensioen. Kunnen ze de huur nog wel betalen? Hoe staat het met de waarde van hun huis? En terwijl Nederland zich overal zorgen over maken... krijgen ze niet een, een wenkend alternatief... maar gaat het kabinet nog een keer natrappen... naar die Nederlander die al op de grond ligt. En ja, dat is slecht voor Nederland. Het kan ook echt veel beter. Je kan de belastingen verlagen. Dat is wat bedrijven nodig hebben. Dat is wat burgers nodig hebben. En het kabinet ja, trapt die burgerdeal op de grond ligt na recht in zijn gezicht. En dat is heel slecht. Ja, de verzorgingstaat is aan zijn einde. We moeten wel hervormen. Dat was ook een beetje de boodschap. En mensen moeten meer op eigen benen gaan staan. Nou, u bent uit een liberale partij gekomen. Moet er ook een boodschap zijn die enigszins aan u besteed is? Nee, weet je, een liberale partij um, um, um, is een partij die uh, zorgt dat de overheid kleiner wordt... en dat de belastingen worden verlaagd. Dat is een liberale partij. En een partij die belastingen voor burgers... maar ook voor bedrijven verhoogt... waardoor mensen geen geld kunnen uitgeven... waardoor bedrijven failliet gaan. Weet u, we hebben iedere werkdag in Nederland... 700.000 mensen die werkloos worden. Alleen vandaag al 700.000 mensen komen thuis om vijf uur... met de boodschap tegen hun gezin, tegen hun vrouw en kinderen. Ik ben mijn baan kwijt. 50 bedrijven per dag gaan failliet. En wat die bedrijven, wat die mensen nodig hebben, is lucht. Is ja, 700.000 in totaal worden het er hè, volgend jaar. Ja, 700.000 in het totaal. Dat is meer dan een stad als Rotterdam um, um, vol. En wat die mensen en wat die bedrijven nodig hebben is lucht. Is lagere belastingen. Zorgen dat ze weer koopkracht krijgen. Of het nou gepensioneerden zijn, hardwerkende Nederlanders... of gewoon ondernemers die willen investeren. Het kabinet geeft ze 8 miljard belastingvolgen volgend jaar. Een zogenaamd kabinet met de VVD erin. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat maakt Nederland die nogmaals al op de grond liggen. We zijn ongeveer het slechtste jongetje van de klas in heel Europa. We doen het, het slechtste van heel Europa. En het kabinet zorgt ervoor dat het nog slechter gaat in Nederland. Je komt betekent... woorden tekort kort. De 21ste gaat u demonstreren in Den Haag. Uh, welke toon gaat u daar dan aanslaan? Nou ja, een stevige toon. Wij hebben alternatieven. Dat hebben we ook dit weekend laten zien. Je kan, als je stopt met uitgaven aan ontwikkelingshulp, aan Europa, aan subsidies, aan windmolens en noem maar op, miljarden ophalen om zowel het tekort terug te dringen als de belastingen te verlagen uh, en mensen weer perspectief te bieden, de banen weer op gang te krijgen, de economie weer aan te jagen. Het kabinet doet dat niet. Dus onze toon. Vandaag, maar ook aanstaande zaterdag. Ik hoop dat er heel voor mensen naar Koekamp komen tegenover Centraal Station in Den Haag... maar ook volgende week met de algemene beschouwingen... zullen wij keihard het kabinet afrekenen, alternatieven presenteren... Geert maar zorgen dat het kabinet zo snel mogelijk opstapt. Geert Wilders, dank u wel. Ja, de Eerste Kamer speelt de komende tijd een belangrijke rol... Eh, in de komende maanden bij de plannen, want er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarom staat Marcel Bril bij de fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer... Roger van Bokstel. Ja, ik moet wel even zorgen dat hij bij me blijft... want is het is ah, allemaal handig, te schudden, meneer van Bokstel. Wat vond u van de, van de troonrede? Nou, in de eerste plaats vond ik dat koning hem heel mooi uitsprak. Uh, waardig. Maar ja, hij staat vol van uh, maatregelen. Het was echt zoveel. Het leek wel een boodschappenlijst. Hè, zo lang. Heb je je meegeschreven? Nou, we kunnen natuurlijk zo direct allemaal lezen. Uh, maar wat mij opviel is dat een paar urgente maatregelen allemaal pas heel laat worden ingevoerd. Ik hoorde de jaartallen als 2026, 2028. Ik heb de zelfstandigen zonder personeel niet horen noemen. De jongeren. Het probleem van hè, de jeugdwerkloosheid is wel genoemd. Oftewel de werkloosheid in algemene zin. Maar jeugdwerkloosheid is natuurlijk een enorm vraagstuk. U klinkt niet echt tevreden. Nou ja, er is, er is zoveel voorbij gekomen dat ik het allemaal echt op een gemak ga nalezen. Het wordt natuurlijk eerst allemaal in de Tweede Kamer besproken. Maar straks komt het bij ons. Ja, dan bent u heel belangrijk. Het belang van onderwijs en innovatie. U, u kijkt erbij wel? alsof u zegt: van: hoe er moet nog wel heel wat gebeuren. Wil ik een handtekening gaan zetten, om andere. die. wil wel een tandje scherper hoor, op dit soort onderwerpen. Ja, bedoel, is een... Het is natuurlijk, Nederland staat er moeilijk voor... en ik benijd geen enkel kabinet wat er nu zou zitten... maar aan de andere kant... Uh, ja, investeren in de jeugd, in opleidingen, in uh, concurrentiekracht... dat is echt iets wat we nodig hebben de komende jaren. Want Nederland staat er zelfs binnen Europa niet als beste voor. En in, in iets hogere sense of urgency... Dus is echt het gevoel van we moeten gewoon meteen een paar hervormingen doorvoeren... Ja, dat miste ik. De troonreden kan ook een ja, signaal geven van hoop... Hè, dat we met z'n allen ervoor moeten gaan, gaan. Maar de mensen die ik hier spreek, die in de oppositie zitten... die komen volgens mij meer somber naar buiten dan optimistischer naar buiten. Is dat ook bij u zo? Nou, ik, nogmaals, ik, ik heb ook begrip voor ieder kabinet wat er nu zou zitten. Want ze staan voor moeilijke keuzes. Maar het is natuurlijk een ingewikkelde coalitie... die al eerst tot een coalitieakkoord moet komen... voordat ze met anderen weer akkoorden gaan sluiten. En ja, ik vind een paar vraagstukken in Nederland echt zo urgent... Om te veranderen. De, de arbeidsmarkt hervormen. Meer investeren in onderwijs. Dat zijn echt voor deze 60 hele belangrijke punten. Er is er heel veel te doen nog. Dank en, u wel, meneer. van gaan vanaf. vanaf dankjewel Dan gaan we naar uh, Menno Reemeijer. Voor de balkonscène straks. Menno, bij Paleis Noordeinde. Ja, want dat is natuurlijk uh, altijd met Prinsjesdag. Aan de ene kant het inhoudelijke. Wat staat er in die begroting? Wat zijn de plannen van de regering? Maar het gros wat hier loopt. En daar loop ik achteraan. Komt gewoon voor. Uh,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 Nee, dan wordt er wordt hem nog even gejuicht. en gezwaaid. Dat duurt meestal nooit zo heel erg lang. Er wordt ook voorin nog eventjes zongen leven de koningin. En dan gaat het over hele andere zaken als over begrotingstekort. Dat woord hoor je hier niet hoor. En bezuinigingen. Nee, het gaat hier er meer over hoe, hoe heeft Willem-Alexander het gedaan. Hoe ziet hij eruit en natuurlijk hoe ziet zij eruit. Koningin Maxima in haar goudkleurige jurk. En dan lees je op Twitter weer berichten wat voor jurk het is. Nou, Het is dezelfde ontwerper als van de jurk die ze tijdens inhuldiging aan had. Van Jan Taminio uit de Poetic Clash. Ik geef het maar eventjes mee. Van de Hood Couture Fashion Week. Thijs en uh, Lucella. Dat jullie er daar ook weer voordemen kunnen doen. Nou, nou dankjewel. Jan is... taminio uit Baanbrugge. Ik kan niet vaak genoeg gezegd worden, oh, Menno. Ja, nee, ik snap het. Nou, ze staan er nog steeds trouwens. Dat is uitzonderlijk lang, moet ik zeggen. Meestal is het even kort zwaaien... en dan uh, gaan de deuren weer open en naar binnen. Maar ze staan hier nu toch al een paar minuten te, te wuiven. Ze krijgen er geen genoeg van. En ook, beer, het, ja, en ook het publiek niet uh, natuurlijk. Want daar komt het voor. Uh, dan loopt het op de, in de rest van de stad een beetje leeg... en dan komt het hier allemaal naar de Paleisstraat voor dat pleintje bij je, want het is maar een klein pleintje bij je, Noordeinde. Ja, en ze zetten het nog maar een keertje in, oranje boven, oranje boven. Nou, ik denk dat ze zo zich om zullen draaien en, uh, en naar binnen zullen gaan. De eerste Prinsjesdag van uh, koning Willem-Alexander zit erop. Het is uh, kwart over twee, tijd voor het uitgestelde nieuws van twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Tjepkema. Er zijn signalen dat het einde van de economische crisis in de wereld in zicht is. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede. Hij zei dat de gevolgen van de crisis steeds zichtbaarder worden. De werkloosheid stijgt. Het aantal faillissementen loopt op. Huizen worden minder waard. Pensioenen staan onder druk. En de koopkracht blijft achter. Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons land perspectief op herstel...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 Het was voor Willem-Alexander zijn eerste troonrede. Hij begon in de ridderzaal met een aantal dankwoorden. Die dankbaarheid betreft in de eerste plaats mijn moeder. Zij heeft zich 33 jaar lang met groot plichtsbesef, warmte en diepgevoelde betrokkenheid ingezet voor het koninkrijk. Zij blijft voor mij een belangrijke inspiratiebron. Willem-Alexander zei verder dat de gevoelens van verbondenheid... na het overlijden van zijn broer prins Friso... de koninklijke familie tot steun waren... In de ridderzaal zat koningin Maxima naast Willem-Alexander. Prinses Beatrix was niet aanwezig. Over een uur biedt minister Dijsselbloem... het koffertje met de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Kiezers hebben het meeste vertrouwen... in minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Premier Rutte komt niet voor in de top 10... blijkt uit een onderzoek van een vandaag naar het vertrouwen in de kabinetsploeg. Rutte staat op de 11e plaats. 36% procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in minister Timmermans. Hij wordt gezien als vakbekwaam en eerlijk... De tweede is Dijsselbloem met 30 procent en de derde opstelte met 28 procent. Niet meer dan 16 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in premier Rutte. Het vertrouwen in het kabinet als geheel is volgens een vandaag historisch laag. De man die is veroordeeld voor de Puttense moordzaak... heeft van de Hoge Raad een lagere straf gekregen. Het gerechtshof had Ron P. voor de moord op Christel Ambrosius veroordeeld... tot 18 jaar cel. En daarbij zat ook celstraf voor diefstal die hij na de moord had gepleegd. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat die straf van het totaal moet worden afgetrokken. De 18 jaar celstraf is daarom teruggebracht tot 15,5 jaar. Er is steeds minder vraag naar bloed. Volgens Sanquin, de overkoepelende organisatie van bloedbanken. gaan ziekenhuizen steeds zuiniger om met hun bloed. Ze gebruiken tegenwoordig bloedbesparende technieken en procedures. De vraag naar donorbloed is hierdoor de afgelopen jaren met 15 gedaald. Sanquin gaat daarom een aantal locaties waar bloed wordt afgenomen sluiten... Maar zegt tegelijkertijd dat bloed- en plasmadonors onverminderd nodig zijn. Het weer, het is vanmiddag eerst wisselend bewolkt... en er vallen verspreid buien. Tegen de avond ruikt het meest bewolkt en gaat het langduriger regenen in het zuiden. Met 13 naar 14 graden is het nogal koel. Cool. Morgen buien, maar ook perioden met zon bij 15 graden. Dit is Radio 1. Prinsjesdag 2013. Lucella Barroso en Thijs van den Brink. Ja, en hier in de Tweede Kamer is inmiddels aangeschoven Halbe Zijlstra. fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Uh, nou, de troonrede was nog niet uitgesproken. Of de oppositie had even wat lovende woorden voor hoe de koning het had gedaan. Maar daarna ging het eigenlijk vrij snel los. Wat is uw eerste reactie op de troonrede? Nou, ik vond ook dat de koning het heel goed heeft gedaan. Ik uh, vond ook heel mooi dat hij uh, heel persoonlijk is begonnen. Uh, naar zijn moeder en ook nog over de En dat de oppositie uh, vervolgens uh, uh, losgaat. Nee, dat valt volgens mij ook binnen de lijn de verwachtingen. Dus daar word ik niet echt uh, verontrust door. Nee, maar u bent ook Kamerlid. Dus u mag uh, commentaar leveren op deze uh, troonrede. Wat vond u ervan? Nou, u, als journalist mag er overigens ook commentaar op leveren. Ja, nee, dus... maar het is uw werk. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik vond uh, dat de troonrede heel helder aangaf... wat er het komende jaar aan zit te komen. Uh, namelijk stevige maatregelen die nodig zijn om uh, de grote problemen die we in dit land hebben... om die het hoofd te bieden. Het is een illusie om te denken dat we door uh, niks of heel weinig te doen... Uh, de crisis kunnen besweren. Dat is helder geworden. Maar ook uh, dat er uh, een aantal lichtpuntjes zijn in de economie... dat we bijvoorbeeld in 2015... Uh, dat er geen sprake meer zal zijn van het inhouden van loonruimte... Uh, voor, uh, voor bijvoorbeeld de collectieve sector. In gewone mensentaal. Uh, ambtenaren en mensen in de zorg... en kunnen in 2015 gewoon extra salaris krijgen. En dat is een, een goed vooruitzicht. Ja. U bent leider van de VVD... Bent u vanuit dat perspectief een beetje tevreden over deze begroting? Is, is het iets waar de VVD-kiezer vrolijk van wordt, denkt u? Nou, ik denk dat geen enkele kiezer vrolijk wordt van bezuinigingen. Want dat betekent gewoon minder. En niemand vindt het leuk als hij erop achteruit moet gaan. Maar ik ben met het uh, algehele beeld tevreden. Uh, namelijk een evenwichtige uh, inkomensverdeling. Werkenden die uh, worden ontzien. Maar ook lichtpuntjes in de economie die ja. worden aangehaald. Ja, worden werkenden zo ontzien... Uh, de, dat hangt er maar vanaf, als je kinderen hebt, toch? Uiteindelijk uh, ja, maar dat... gaat ook de arbeidskorting verdwijnen. Dat zijn toch dingen die werkende... Nou, daar was uh, gaat omhoog. Ja, sorry, de heffingskorting, de, de heffingskorting gaat omhoog. Gaat omhoog, moet ja, ik ja. zeggen, arbeidskorting gaat even omhoog. De heffingskorting gaat omlaag en verdwijnt Zeker. uiteindelijk. Dat is toch niet iets waar werkende vrolijk van worden? Nee, maar als u uw individuele maatregelen eruit haalt, dan kun je van maatregelen heel vrolijk worden omdat de arbeidskorting omhoog gaat en nog heel pessimistisch omdat de heffingskorting naar beneden gaat. Waar het om gaat is het totaal wat voor ligt. Dat is overigens een statistische werkelijkheid, zeg ik. Het is voor iedere Nederlander weer net anders. Maar als je naar dat overal beeld kijkt, dan zie je dat, uh, dat uh, de effecten uh, meevallen. Natuurlijk is het niet leuk als de koopkracht licht achteruit gaat. Maar wat ook goed is, is dat het pakket, de 6 miljard extra die we doen... dat dat heel duidelijk is gebleken dat we dat op een slimme manier doen. Dat dat nagenoeg geen effecten heeft uh, op, de, op de economische groei. En uh, dat we daarmee wel uh, zorgen dat uh, de staatsschuld die uh, nog steeds enorm oploopt. Dat we die langzaam onder controle gaan en krijgen. En 15.000 werklozen extra. Ook niet uh, te vergeten lijkt me toch. Nee zeker. I en iedereen, iedere persoon in Nederland die werkloos wordt. Dat, dat, daar word je niet, uh, niet, een heel dorp. niet vrolijk van. Ja, dat is een heel dorp. Uh, maar ik zei net al aan het begin. Van, het is een illusie om te denken. Dat als we de boel uh, op orde proberen te brengen. Om te denken dat dat geen gevolgen gaat hebben. Ook dit soort gevolgen. Dat is jammer. Ik bedoel dat, dat is voor de mensen zelf die het betreft vreselijk. Maar we moeten daar wel nu doorheen... om te zorgen dat juist naar de toekomst toe... de mensen wel weer perspectief hebben op een baan... wel weer perspectief hebben op uh, vast pensioen... en wel weer perspectief hebben dat hun huis gewoon weer in waarde stijgt. U, u bedoelt dat het noodzakelijk is dat er nu meer werkloosheid komt... om uiteindelijk te doen afnemen? Het is, uh, en dat zag u ook in verkiezingsprogramma's uh, vorig jaar... dat als je stevig ingrijpt... heeft dat altijd op de zeer korte termijn een remmend effect. Dat hebben we tot een minimum weten te beperken. Uh, maar het, het is er altijd. Maar dat doe je juist om uh, te zorgen dat op de langere termijn het met het land beter gaat. Want blijven leven op de pof, uh, op, uh, op leningen, ja, dat houdt een keer op. En ik vind het dus goed dat dit kabinet in de miljoenennota heel helder aangeeft... daartegen te zullen optreden, maar wel alle bevolkingsgroepen in Nederland daarin mee te nemen. Diederik Samsom, ook welkom, uh, fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Ja, die werklozen, dat moet de Partij voor de Arbeid ook wel extra veel pijn doen, denk ik. Ja, en dat is ook de reden dat ik al voor de zomer ook het kabinet heb aangespoord. En overigens in grote samenhang met andere partijen. Want iedereen ziet dat. Om te gaan investeren. Niet met geld dat op is. Alleselstra legde het net al heel goed uit. Het geld van de belastingbetaler, van de schatkist, dat is op. Sterker nog, we geven 20 miljard meer uit dan we binnenkrijgen. Maar er is nog wel geld om te investeren. En u had het net over die 15.000 banen. In de tussentijd is er een energieakkoord gesloten. Waarin dus milieuactivisten en oliebedrijven elkaar hebben gevonden. En energiebedrijven. Uh, dat energieakkoord alleen al leidt tot 15.000 banen extra in het komende jaar. Maar die hè? zijn niet meegewogen dan door het CPB? Nee, dat is nou eenmaal altijd het ingewikkelde aan CPB-berekeningen. U kunt overigens een aantal dingen vinden die voordelig zijn en niet zijn meegenomen... of nadelig okay. en niet zijn meegenomen. Maar het geeft alleen maar even aan... wij knokken elke dag opnieuw om mensen weer een baan te bezorgen. Dit is maar één voorbeeld. Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat u als Partij van de Arbeider ook zegt... van ja, misschien hadden we toch iets minder moeten bezuinigen. Die 6 miljard, ja... Het stond ook gewoon in ons verkiezingsprogramma dat we... Op termijn, in stapjes, niet te gek doen, maar toch de begroting op orde willen brengen. Dat doet u thuis ook. Als u veel meer uitgeeft dan ja, u binnenkrijgt. Het daarin, je... kan je een beetje variëren. Nou, maar tempo... Volgend jaar is het tekort nu 3,3. Je kan ook zeggen, van, ja, nou doen we toch nog een jaartje 3,6. Dan hebben we die 15.000 werklozen minder. Misschien. Andersom bekeken, het tekort is nog 3,3. Dus we gaan niet naar die 3%. We halen die 3% norm van tafel. Ja, nee, maar dan maakt het ook niet zoveel uit of het 3,3 of 3,6 is toch? Als dat principe weet. Maar dat is. Maakt, dan maakt het voor die banen ook niet zoveel uit als we toch op ja, Die van... is er één. En precies daarom hebben we dus gezegd. Energiebedrijven aan de slag. Maar niet alleen daar. Woningbouwcorporaties. We hebben natuurlijk vorig jaar die ruzie gehad tussen woningbouwcorporaties en het kabinet. Over de verhuurdersheffing. Dat werd een heftige veten. En die leidde tot aankondigingen van woningbouwcorporaties. dat ze zouden stoppen met bouwen. Die is ook weer fantastisch. Ja, maar even voor de hele moment besloten. die verleiding gevoeld van misschien toch maar iets minder. Misschien geen 6 miljard. Die, die nee, dat zit niet in u. We hebben natuurlijk wel voor de zomer de discussie al gehad. onder andere ook met Olly Reen vanuit Brussel. Want we doen dit wel met z'n allen in Europa. Over de vraag, moet je nou obsessief zou ik zeggen, na die 3 procent. Nee, dat laten we los, zodat je een verstandig tempo kan nemen. Maar een verstandig tempo is niet niks doen. Een verstandig tempo is stapje voor stapje... en in dit tempo duurt het dus nog best lang... voordat je überhaupt bij die nul bent... die begroting weer op orde brengen. Dat is ook een taak. En Jeroen Dijsselbloem heeft het al eens eerder gezegd... Het is een PvdA-minister, maar hij beschouwt het ook als zijn verantwoordelijkheid... om goed om te gaan met belastinggeld. En dat betekent dus dat je streeft naar een evenwicht. Ja, terwijl die staatsschuld, die loopt ook op... nog verder op, meneer Zijlstra van de VVD. Um... 11 miljard euro, vertelde de koning. Dat is de rente die we moeten betalen. Het, het zou goed kunnen dat die rente verder omhoog loopt. Hij, hij stijgt, uh, hij stijgt nu, maar dat dat nog verder gaat gebeuren. Betekent dat dat er uiteindelijk nog meer klappen aan zitten te komen... aan bezuinigingen om, om die rente op te vangen? Nou, het is juist de reden waarom wij proberen zo snel mogelijk... maar wel in een, in een gebalanceerd tempo om de staatsfinanciën op orde te krijgen. Nee, dat maar begrijp ik. ik alleen het loopt ik, tot nu toe. Alleen ik, maar zal op, ik zal u een rekensommetje meegeven. 11 miljard nu bij een rentepercentage van 2 procent. Dus 4 procent is eigenlijk een hele normale rente. Dat zit je al op het dubbele. Dat moet je 22 miljard uitgeven. Maar heel veel luisteraars die kunnen zich nog een tijd herinneren... dat de staatsobligaties voor boven de 10 procent uitgingen. Dan zouden we 55 miljard euro alleen aan rente uitgeven dat gaat dit land niet trekken. En nee, daarom, daarom vraag dus ik, nu die staatsschuld oploopt... zit het eraan te komen dat volgend jaar, het jaar daarop... nog veel harder ingegrepen moet worden uh, dan nu bekend is? Wat wij nu doen is juist precies zorgen dat we de kans dat we nog extra moeten ingrijpen tot een minimum te beperken. Want als wij de boel laten lopen, zoals ik ook allerlei collega's hoor, hoor, uh, hoor roepen... dan uh, weten we zeker dat de rente omhoog gaat. Nou ja, dan u wij u, u was zelf worden. natuurlijk ook van die school 3% is 3%. Nee, die heeft u nog niet zo lang geleden losgelaten. Ik ben van de school 0%. Nou ja, oké, okay, maar daar uh, komt u al helemaal niet aan. Dus als u van die school bent, dan heeft u nog slechter rapport vandaag. Nee, maar wij hebben een, uh, een, een, een zeer fragiele balans, want dat is het. Hè. Het is echt plussen en minnen en kijken hoe het loopt gevonden tussen doorgaan met bezuinigen. De maatregelen nemen die genomen moeten worden. De economie. Want uiteindelijk moet de economie moeten aantrekken en je moet het fragiele herstel wat nu begint niet in de knop breken. Daar, daarin zijn wij geslaagd. En dat zou je doen als je wel naar 3% ging? Zegt Al, u. Op het moment dat je nu 0% uh, dan, Nee, 3%, eh, 3% je, hmm, ja. dan, ga je, dan, dan kun je op dat punt net uh, een, een slagje te ver gaan. Daar hebben we elkaar op gevonden. Uh, dat betekent dat als er in de toekomst andere zaken noodzakelijk zijn. Tuurlijk zullen we die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Maar wat we nu doen... is op een beheerste manier... de staatskult onder controle brengen. Om juist te zorgen dat de economie weer gaat bloeien. En de staatskult uiteindelijk dus onder controle krijgen... zonder continu te hoeven bezuinigen. Nou, als je kijkt naar de afgelopen jaren... liep de politiek toch vaak achter de feiten aan. Gebeurden er allerlei dingen in de economie... die niet verwacht waren. Het CPB schrijft ook... ja, we, we zaten er toch steeds net naast. Meneer Samsom, ik dacht... moet je op zo'n dag als vandaag ook niet een keer als politicus zeggen... ik weet het eigenlijk ook niet. Ik, ik doe mijn best, maar ik heb geen idee. Ja, u, u heeft dat dag gezegd. Uh, uh, u zegt elke maar dag, ik heb geen idee. Toch, nee, Er komt nu toch een geen... lijst met maatregelen... Stop. en suggereert allemaal dat het weer beter gaat... Maar maar moet je niet zeggen, ja, we weten het gewoon niet. Ik was vrijdag uh, even zo'n ronde deur aan deur aan het aanbellen bij mensen... om eens te vragen of ik tegen viel, bij wijze van spreken. Nou, Waar was uh, dat? In Den Haag, hier in de, in de, uh, een de buurt van het Laakkwartier. Een uh, willekeurige wijk. straat. En viel u tegen? Uh, mensen hadden veel zorgen, maar ook nog wel hoop. En dan krijg je inderdaad zo'n gesprek. Dat iemand zegt, ik ben mijn baan kwijt, heeft u er een voor mij? En dan sta je als politicus even heel onmachtig aan die deur. Want je hebt geen baan voor iemand. Maar wat je wel hebt is... De plannen hier en de, de drive om elke dag snoeihard te werken... om ervoor te zorgen dat inderdaad die economie stapje voor stapje omhoog komt. Zodat het perspectief voor die man op die baan wel toeneemt. Hij zal hem uiteindelijk zelf moeten zoeken en zelf moeten vinden. De politiek kan een stapje helpen en dat zijn we nu heel hard aan het doen. Pretendeer nou niet dat we de wijsheid in pacht hebben. Ik hoor ook de hele dag nu om ons heen al die voorspellingen letterlijk nemen. Nee, wij zijn aan het knokken om ervoor te zorgen... dat Nederland nu uit die zware tijd komt. En dat doen wij samen... Ja, er wordt al heel er, veel ruzie gemaakt er, onderling. Laten we het Nee, Niet hier, maar... Nou, wie dan? U, u, maar ja, ik ik niet hoor voortdurend dat de... die sfeer geweldig is. Ja, hier, ja. hier wel. Ja, maar ik, maar niet ik, dan? Nee, ik weet niet of u de krant een beetje las de afgelopen Zeker. tijd... over andere partijen die uh, gehakt maken van alles wat er is voorgesteld. Ja, ik denk ja, niet dat je er op die manier ah. verder bent. Ik wil nog even naar meneer staan. Want de Eerste Kamer gaat een belangrijke rol spelen. Daar heeft u geen meerderheid. CDA en D66 lonken naar meedoen. Maar dan wel op hun manier. Die misschien wel een beetje aansluit wat u diep van binnen wilt. Voelt u die een lokroep. Nou weet u, eh, ik, ik roep al een hele tijd... en dat ga ik nu maar weer herhalen. Eh, de Eerste Kamer is de Eerste Kamer. En waar we ze op moeten houden... is telkens in de Tweede Kamer gaan politiek bedrijven met meerderheden die er wel of niet in de Eerste Kamer zijn. Eh, er zijn allerlei voorstellen die wij in de Tweede Kamer... vanuit onze rol zullen beoordelen. En het kabinet zal in debat met de Eerste Kamer... het werk daar moeten doen. Ze zullen af en toe misschien wel gedwongen worden... om iets aan te passen. Maar eh, Sybrand Bluma, die is van de proces. Tweede Kamer... die stak zijn hand uit dit weekend. Ja, en uitgestoken handen zullen wij altijd nakijken. Is daar direct contact geweest na dat interview in de Volkskrant? Nou, ik een ik aantal ga helemaal niets meer zeggen over contacten die ik heb met, met, met, met leiders van de oppositie. Dat Geen strandwandelingen. Nou, daar heeft u eerder iets over gezegd, allemaal kennelijk. Interessante er zijn geregeld contacten met elkaar, logischerwijs. In de Kamer werk je met elkaar samen. Ik hoop ook dat dat tot iets leidt straks. Maar bent u ook vrolijk is van het interview dat wat Duma gaf? gaf. Nou, ik vond een aantal elementen heel interessant. En ik denk echt dat we uh, een gezamenlijk gesprek kunnen voortzetten. Dat zal er graag formeel ook gaan, hè? via de algemene politieke beschouwingen... de financiële beschouwingen, de behandeling van de begroting... en het belastingplan. En op die manier zoek je met z'n allen naar een breder draagvlak... voor de plannen die we hebben. En is dat dan per plan kijken naar een partij? Of, of mikt u op één partij die toch het liefst alles gaat steunen? Ik weet u, ook vrijdag was de roep aan uh, de voordeur bij mensen... heel erg van, los het nou gewoon op. Dus ik ga niet hier een heel... Uh, Ragfijn strategietje uitleggen. Ik zoek eigenlijk, ik ben oprecht op zoek... naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de plannen die er zijn. De koning heeft net een beetje die plannen uit de doeken gedaan... namens de regering. Die gaan over de begroting op orde brengen... Ik... Ik in de Tweede Kamer daar veel draagvlak voor. Een, een stapje zetten. Maar er was een mogelijkheid zijn in de zomer om dat met D66 bijvoorbeeld te doen. Die kans heeft u laten lopen. Of D66, dat weten we niet precies. Maar er is helemaal geen kans verkeken. De, de kansen komen nu pas. Ja, deze nu week is, er is een belangrijk, geloof ik. Tussen ah. nu en volgende week gaat er, gaan de zaken gedaan worden? Formeel uh, gaan we bij de Algemene Politieke Beschouwingen ik. natuurlijk ja. het debat voeren. Maar misschien hebben we in de komende week nog wel eens met elkaar contact... om eens te kijken wat er mogelijk is. Gaat u daar initiatief voor nemen? Wij nemen continu daarvoor initiatieven, maar Albert Zijlstra gaf het heel net aan... als we datum en tijden gaan noemen, dan wordt het wel heel uh, ingewikkeld. En dan heb je aan de andere kant nog de sociale partners. Er komt een, een forse looneis, tenminste hij wordt betiteld als fors, van 3% van uh, FNV. Uh, als je een steen uit het sociaal akkoord haalt, wat misschien CDA belangrijk vindt of D66... heeft u weer een probleem aan de andere kant met... Uh, de sociale partners. Hoe, hoe zit u daarin? Nou ja, u schetst mooi dat het inderdaad best een, een zoektocht is naar, naar dat draagvlak. Zeker in deze moeilijke tijden. En maar wat vindt u belangrijk? Een, een looneis is iets tussen werkgevers en werknemers. Daar moet ik me verre van houden. Wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld vandaag ook, uh, is door de koning al aangekondigd. Die Nullijn, een steen des aanstoots voor de vakbond. En ik snap dat ook heel goed. Die is dit jaar echt voor het laatst. Sterker nog, dit jaar kunnen we met een soort loonsombenadering. Ik zal u de techniek besparen, maar al een stapje zetten in een beetje extra loon. En als hij voor het laatst is... betekent dat ook dat er enige zekerheid ontstaat... bij die miljoen mensen die overheidswerk verrichten... dat er straks weer iets meer ruimte komt. Ook in de portemonnee. Gisteren hebben we dat ook al gezien. Via de verlaging van de pensioenpremies... door het grootste pensioenfonds, ABP komt er extra ruimte, koopkracht dus, voor ambtenaren. Voor iedereen die voor de overheid Waarvan werkt. Waarvan gezegd wordt sigaar uit eigen doos. Want uiteindelijk zal je dat in, later in je leven niet krijgen. Ik denk dat heel veel mensen nu graag dat extraatje uh, willen hebben. Sterker nog, soms heel hard nodig hebben. En pensioenpremies kunnen ook iets lager zijn. Omdat we met z'n allen wat langer doorwerken... kun je iets langzamer sparen voor hetzelfde pensioen. En, ik, en ik heb en nog en één na? vraag. Meneer Samson mag dat al want die gaat bijna weg, hoor ik. Net helemaal aan het begin van deze middag zei u... ik hoop dat de koning de juiste toon een beetje hoop, kan vinden... Wist u echt niet wat hij ging zeggen of speelde u even mee? Nee, ik wist het echt niet. Echt niet? Nee, want dat, ik ben een lid van de Tweede Kamer. Ja, nee, dat dat staat dat is bekend. De generaal. Maar u heeft mail en de mensen in het kabinet hebben een mail. Ja, maar als we heel veel met elkaar gaan mailen, lekt het allemaal weer uit. En bij, de, bij de troonreden, je kunt bijna zeggen, dat is het enige wat niet was uitgelekt en hoe vond de afgelopen u? tijd. Ik vond dat hij inderdaad de juiste toon wel ongeveer trof, ja. Dank u wel, meneer Samson. Uh, ook Halbe Zijlstra van de VVD. Uh, Sibrand van Haarsma Buma. Buma tegenwoordig, welkom van het CDA. Dank u wel. Uh, wat, wat vond u van de troonrede? Ik vond dat de, de koning een hele mooie toon aan, uh, aan heeft geslagen. Ook de combinatie tussen zeer persoonlijke uh, uitspraken aan het begin... Uh, over een terugblik op 30 april, het overlijden van zijn broer... en vervolgens op een manier alsof hij er al jaren zit... De troonrede heeft uitgesproken. Ja, vond u? Zeker, ja. uh, Geert Wilders die zei, ik vond het een verschrikkelijk verhaal. Los van het uh, persoonlijke gedeelte. Nou, inhoudelijk zit er natuurlijk een verschil tussen hoe de koning het presenteerde. Wat ik het punt vond bij de inhoud van het verhaal. Is dat op zichzelf terecht de rechte koning zegt dat we in een crisis zijn. Dat de schulden toenemen. En dat mensen weer moeten kunnen ondernemen. Maar als ik kijk wat het kabinet doet. Los van die troonrede. Dan is dat alles wat ondernemerschap moeilijk maakt. Belastingen gaan omhoog. De overheid wordt groter in plaats van kleiner. Er wordt geniveleerd. Banen worden kapotgemaakt. Ja, Daar, Daar gaat een troonrede niet over. Maar het is de werkelijkheid van het kabinetsbeleid. En we hoorden net van Diederik Samson dat het energieakkoord... bijvoorbeeld weer duizenden banen gaat opleveren. Nou ja, als we kijken naar het totaal van de werkgelegenheid... tot mijn spijt moeten we zien dat volgend jaar... weer vele tienduizenden mensen erbij komen die hun baan kwijt zijn. Maar, maar is dat aan de, dat de regering te wijten volgens u? Ja, want als je de belastingen verhoogt in een tijd van crisis, dan weet je dat dat banen kost. Maar goed, er is ook een groot tekort. De staatsschuld loopt op, hebben we net hier besproken. Dus er moet wel iets gebeuren. Ja, maar het is heel goed mogelijk om zuinig te zijn zonder de belastingen te verhogen. Ja, hoeveel zou u kunnen bezuinigen? Nou, als je praat over bedragen, dan hebben we het nu bij het kabinet over 6 miljard. Ja. Dat is het plan nu. Ik wil zien hoe dat precies opgebouwd is. Want ik heb ook al gehoord dat het bedrag in werkelijkheid iets kleiner is. Maar hoeveel, maar vind, hoeveel zou u willen ik je, Ja, Ik vind dat je, als je praat over het komend jaar, wel in die richting moet denken. Toch wel? Want, u gaat ja, ook voor 6 miljard? Het gaat nooit om het precieze bedrag. Nee. Want dan gaat het een doel worden. Maar je ontkomt er niet aan in Nederland. Als wij zien hoe groot die schuld wordt en ook toeneemt dat we hem wegwerken. En hoe gaat u dus dat dan doen? inderdaad moeten we ook zuinig zijn. Hoe gaat u dat doen zonder lasten te verzamelen? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Als je kijkt naar... Wil we weten waar u voor kiest? Ja. Een aantal extra nieuwe investeringen die dit kabinet doet... hoef je niet te doen. Het is natuurlijk op zichzelf apart dat het kabinet het heeft over bezuinigingen... terwijl het voor 1,7 miljard nieuwe uitgaven doet... aan een nieuw fonds voor ontwikkelingssamenwerking. Niemand weet waar het aan uitgegeven moet worden... maar het is wel 250 miljoen. kan je ook uitstellen. Um, minister Ascher maakt een banenplan ja, voor 300 dat, miljoen ja, euro. dat was we ook tegenwoordig. Ik wat, onbegrijpelijk, ja, want wat ik onbegrijpelijk vind is dat je aan de ene kant bijvoorbeeld accijns verhoogt met zo'n 400 miljoen. Dat kost allemaal banen. In de grensstreek met name. Pomphouders die failliet gaan. Maar wat zeg je dan? Dat geeft niet. Want hup, hier is Lodewijk Ascher met een banenplan ter waarde van 300 U miljoen euro. U zegt dan gewoon die accijns niet omhoog. Zorg dan dat de... Dat is precies de kern van mijn verhaal. Doe de belastingen niet omhoog, maar ga niet al die extra uitgaven doen waar de overheid alleen maar groter van wordt. Nou, uh, gaf u dit weekend een interview waar uh, meneer Samson en meneer uh, Zeilstra die zaten hier net toch wel een beetje vrolijk van werden. Ze reageerden daar, nou, wat zal ik zeggen, gereserveerd optimistisch op. Was het inderdaad een beetje een strategiegerandering van nu dat u dacht... van ik moet misschien iets toeschietelijker zijn als ik echt zaken met ze wil doen? Nou, waar het mij om ging... Nou, misschien mijn vraag gewoon... Nou, uw vraag, ja, maar uw heeft u zijn uh, handreiking antwoord, gedaan? Wil, nee, ik wil echt even mijn antwoord geven zoals ik dat bedoel. Want u vraagt in wezen wat is de achtergrond ja. van die, dat interview. En de werkelijkheid is dat het nodig is dat er een alternatief is voor het kabinetsbeleid. En of de beide heren daar blij, blij mee zijn des te beter, dan zou ik zeggen neem het over. Hebben, dan ze hebben, u gelijk gebeld? hebben ze u nee. gelijk gebeld? Nee, Geen contact meer geweest het daarna? Dat hoeft ook niet. Het gaat mij erom dat ik laat zien dat er een alternatief is. En dat alternatief zal ik ook uitwerken en later deze week presenteren. En dat is een alternatief waar die overheid kleiner wordt. Waar de belastingen omlaag gaan. Waar we niet nivelleren. Zodat er banen bij komen. En als beide heren daar blij mee zijn, dan zeg ik des te beter. Want om nou te zeggen dat het kabinet op dit moment op de goede weg is. Heel veel mensen zien het. Dat is niet zo. Mm. De fractieleider van D66, Alexander Pechtold. Welkom. Dank u. Uit de tweede... De Kamer ook. Uh, als u meneer Buma zo hoort, vindt, vindt hij u daarin? Nou, in een deel van de uh, kritiek van Buma ben ik het eens. Uh, niet te veel belastingen, niet te veel vooruitschuiven. Uh, hij zegt helemaal niet, hè? Nou ja, niet. Je moet de verhouding goed hebben. Het kabinet zei in dat pakket van 6 miljard... zouden er ongeveer 2 miljard aan belastingen zitten. Uh, het is meer geworden. Toen we bij het vijfpartijakkoord, waar CDA en D66 hebben samengewerkt... Uh, ook een deel lasten in het pakket hadden, gaven we dat vervolgens terug... in de inkomstenbelasting. Dan hebben mensen wat te besteden. Je moet heel zorgvuldig kijken naar... U bedoelt de btw-verhoging bijvoorbeeld? Wat, die zat daarin, maar vervolgens ging het in loonbelasting weer terug. Dus je moet zorgen dat de mix van bezuinigen op de overheid zelf... wat ik met Buma eens ben de lastenverzwaring die in tijden van crisis nooit helemaal voorkomen kunnen worden maar het belangrijkste de hervormingen op tijd plaatsvinden en als ik nu luister ook weer naar de troonrede het getal 2026 viel het ja, ging over 125 20, miljoen hè nee ik. dat is 125.000 banen voor de mensen die daar echt op toegewezen zijn bij de werkbedrijven zijn. bij ja. de werkbedrijven maar ja daar is een boterzachte verplichtingen op dit moment om dat te doen. Dat begint met 2.500 banen volgend jaar. Ja, en dan nog niet eens zeker. Niet. Maar dat de vraag is op... ook of je op die manier... Een goed werkgelegenheid creëert... of dat je dat niet op een heel andere manier nee. moet doen. Kijk, wat moet gebeuren is dat in onze arbeidsmarkt... we nou eens een keer de keuzes maken... die ook passen bij deze tijd. 800.000 ZZP'ers, dat hadden we niet in de vorige eeuw. Dus dat betekent dat je flexibiliteit... Aan de ene kant wat, wat steviger maakt. Dat de Gaan mensen niet doen, zomaar ontslagen dus Ja, maar dat je aan de andere kant uh, de mensen ook een kans geeft... wanneer je uit een baan valt om een nieuwe baan te krijgen. En dat naar elkaar groeien van die arbeidsmarkt... die hervormingen waar D66 veel over spreekt... Dat wordt allemaal uitgesteld en daar is ook met name het sociale akkoord remmend in en vernietigt banen. Ja. Ja, meneer Buma, als, als ik u zo hoor, u zegt ik kom met een alternatief, eh, dat is het CDA-alternatief. Wil dat zeggen dat het CDA zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer dan die plannen van eh, het kabinet nu de prullenbak in doet? Nou, ik zal met een alternatief komen waar ik laat zien dat het anders kan. En dus op basis kies daarvan moet dan onderhandeld worden? Nou, wat mij betreft gaat het kabinet vervolgens... en om mij wordt de coalitiepartijen dat voorstel lezen. En dan hoor ik wel of zij zeggen... dit is inderdaad een weg waarin we meer banen scheppen... waarin we mee willen doen. Dan gaan we praten. Of ze zeggen nee, wij willen een andere weg. En dan moeten ze met andere partijen gaan praten. Wanneer, wanneer komt u de met uw plan? Van, ik zie heel goed de verantwoordelijkheid die ik heb... om niet alleen maar te roepen nee... of nieuwe verkiezingen of wat dan ook. We zitten in een diepe crisis. Daar moeten we uit. Daar heb ik een verantwoordelijkheid voor. Maar dat kan niet op de manier waarop het kabinet het nu doet. Dat moet anders. Want, want en wanneer? zo rond ja Dat zal rond het weekend zijn dat ik mijn altijd... komende weekend al. Want ik heb ja. begrepen dat... dat de, de, de, de, de, de Meneer Samson zei dat ook. We gaan de komende week ook wel volop aan de slag. Dan een beetje buiten beeld. Dan gaat het meestal beter. Bent u daarvoor beschikbaar? Ja, natuurlijk. Ik, ik vind dat iedere partij... Er zijn partijen die roepen meteen, ik doe niet mee. Ik vind dat niet kunnen. Natuurlijk hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Maar mijn verantwoordelijkheid is niet om een pleister te plakken op een coalitie... die op dit moment wankel is. Nee, ik heb een alternatief. Wil het kabinet daar aan meedoen, gaan we erover praten. En het kabinet niet even goede vrienden, dan gaan ze naar collega's toe. En als het kabinet daar uitkomt met het CDA, meneer Pechtold, waar staat u dan? Kunt u dan nog iets bereiken? Dat hangt er vanaf. Ook deze in komt na dit weekend met onze eigen plannen. Die zijn overigens niet onbekend. Dat betekent sneller hervormen, investeren in onderwijs. We zien vandaag dat onderwijs er weer slecht afkomt. En ook die 6 miljard? Structureel natuurlijk 6 miljard. Want uiteindelijk betekent dat dat we in dit jaar... nog iets van 25 miljard weer toevoegen aan de staatsschuld... waarvan zojuist in de troonrede werd gezegd... 11 dat 11 we daar inmiddels 11 miljard aan rente over betalen. Dat is een derde van de hele onderwijsbegroting. Dus we moeten uiteindelijk die staatsschuld en dat tekort terugdringen. Maar dat moet op een verstandige wijze. D66 heeft daar zijn eigen ideeën ja, voor. Er zit 250 miljoen voor onderwijs in, geloof ik. Is dat te weinig voor u? Ja, want uiteindelijk komt het allemaal nog op een min neer. En uiteindelijk juist... zit het in de min en dus is het onvoldoende. En dat is onvoldoende, dus D66 heeft zijn eigen ideeën, zijn alternatieven. En ik zit er wat dat betreft hetzelfde als collega Buma in. Laat het kabinet maar eens aangeven waar ze, in onze ideeën, vindt dat wij goede ideeën hebben. En ik maar, hoor het wel. Maar, maar klopt het wel dat als het CDA eruit komt... dat uh, in de Eerste Kamer er verder geen probleem is voor het kabinet... en dat uw onderhandelingsruimte... Er niet is eigenlijk. Dat, dat is het lot van de oppositie als je niet nodig bent. Ik wacht rustig af. En voelt u dat ja. ook? Dat dit nu gaande is? Nee, ik Dat, voel... ze, dat ze richting CDA gaan en uh, dat u met uw plannen... Uh... Vorig jaar, en daar hebben de collega Buma en ik ook gewoon goed over afgestemd... toen bij het woonakkoord het vastliep omdat uh, dat met het CDA toen niet lukte toen hebben wij ook gewoon gezegd... nou, dan probeert D66 met een paar andere partijen. Dat is open, transparant gebeurd. U, op. op. u trekt niet samen op. niet samen Ik, ik, weet, ik ja. zag u van ja. de zomer een keer... toen zei ik ga morgen met Buma praten. Dat, praten dat kan gereden. iedere dag zijn. We, ja. we, we, ja, we zitten nu weer ja. naast elkaar. Maar de, de werkelijkheid is dat in de oppositie veel wordt samengewerkt. En er is natuurlijk ook niet een exclusiviteit van een bepaalde partij om te praten. Dat maar het maar gaat is misschien ook, wel, ik vind wel op makkelijk voor het letten dat het, het komende drie maanden niet alleen maar praten over wie met wie. Het gaat erover welk alternatief kunnen we bouwen voor het kabinetsbeleid... Juist iedereen mag eraan meedoen. Hoe meer, hoe beter. Maar, maar Zitten we zit inhoudelijk dicht bij elkaar? Heeft u, dat, heeft u dat, veel, dat gevoel? Op, op economische terreinen zitten we soms dicht bij elkaar. Op andere terreinen zitten we weer minder dicht bij elkaar. Maar dat heb je met alle partijen. En als je praat, begin je met verschillen. De vraag, voor mij is echt de kern is het kabinet bereid naar een andere koers te gaan... dan wil ik die koers mee uitzetten. Wil het kabinet dat niet? Willen ze door op de weg van nu? Even goede vrienden? Moeten ze niet bij mij aankloppen? Ja, het kan aan mij liggen. Maar is het niet makkelijker om met één partij... toch proberen er goed uit te komen dan met meerdere? Want als je met de één iets afspreekt... dan heb je weer een probleem met de SP... en dan krijg je weer steun voor dit en dan is D66 weer boos... dat is toch een heel onhandig spel wat dan gaat plaatsvinden. Nou ja, maar dat is een keuze die het kabinet gemaakt heeft bij aanvang. Hè. Het is het kabinet wat formuleerde... we zijn een bijzonder meerderheidskabinet... dus eigenlijk een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. Vanaf dat moment vind ik is vanuit de oppositie... en zeker partijen als CDA en D66 en ook ChristenUnie... Eh, goed meegedacht, eh, ook onze kansen gepakt. Dat zijn we ook verplicht naar onze kiezers. Maar nu zijn we wel in een fase aangekomen... dat de keuzes steeds kleiner zijn, het kabinet volhardt in een lijn die niet in ieder geval de mijne is. En dan is het ook aan het kabinet. Het is echt de komende dagen aan Samson en Zijlstra om nou eens een keer aan te geven waar in onze plannen het goed is. Het kabinet kan niet volhouden dat het kabinetsbeleid landsbelang is, want daar wordt zowel maatschappelijk als politiek heel anders tegen. gekeken. En nog één vraag aan meneer Bummer? Meneer Buma, zei net, dit is de manier waarop ik het wil doen, take it or leave it. Zit daar nog ruimte in, of zegt u dit moet echt op mijn manier, anders doe ik niet mee? Zo klonk het een beetje namelijk. Ja, ik, ik realiseer me dat dat nooit 100% is, maar het moet echt wel deze richting zijn. Ik ga niet, een, een, een, wat ik eerder zei, een pleister op het kabinet plakken en een zegen geven. Ik wil een andere richting en waarom wil ik dat? Omdat deze crisis anders niet opgelost wordt. Dat is de verantwoordelijkheid. Daarvoor wil ik ook mijn nek uitsteken, ja. Maar niet om vervolgens met het kabinet weer het beleid te gaan voeren... waar inmiddels meer dan 80% van de Nederlanders van ziet dat het niet werkt. Dat worden buitengewoon interessante dagen. We gaan het op de voet volgen. Welke strandtent moeten we in de gaten houden? Welke nou, het is restaurant? Het is meer tijd Ik weet niet of om... je in deze periode van het jaar nog over de strand moet gaan Het is meer een tijd voor in... Boswal. Ja, ja, we, we zullen het volgen. Dank Alexander Pechtold van D66 gaan gaan. en Siebrand Buma van het CDA. We gaan gauw naar Michiel Breedveld, want die heeft een fractievoorzitter bij zich staan. De fractievoorzitter van GroenLinks. Bram van ik, fractieleider van GroenLinks. Um, ik kan me niet herinneren dat ik het woord milieu heb gehoord in de troonrede. Viel u dat ook op? Het ging over, even over het energieakkoord, dat dat gaat worden uitgevoerd. Dat is een, uh, hebben wij altijd gezegd, dat is een goede stap, dat energieakkoord. Maar lang niet genoeg, hè? We moeten inderdaad echt een, een omslag maken naar een groene economie. De transitie, zoals dat in uw woorden heet. Maar gaat dit kabinet daarvoor zorgen? Nee, dat gaat dit kabinet in ieder geval als we de plannen uit de troonrede van, uh, voor 2014... Uh, uh, serieus moeten nemen, en dat doen we uiteraard. Uh, nee, dan gaat het kabinet daar niet voor zorgen. Ja, ik vraag dat dan u, omdat uw partij er altijd zo op, op gehamerd heeft. Is dit dan een, een coalitie waarvan u zegt van... ja, daar kan ik wel zaken mee doen in die Eerste Kamer? Nou, wij zullen er bij het kabinet op blijven hameren... om onze ideeën voor die omslag naar een gezonde en groene samenleving... om die serieus te blijven nemen. Daar hebben we heel veel voorstellen voor gedaan aan het kabinet... die erop neerkomen dat we vinden dat de vervuiler moet gaan gaan betalen, zodat op andere punten uh, bijvoorbeeld arbeid goedkoper kan worden. Je kunt de opbrengst van die milieuheffingen gebruiken... om te investeren in de economie, zodat er weer werk komt. Hè. Dat is echt een, ja, een, een, een gouden combinatie, zou ik uh, zeggen. Wij proberen, en we zullen blijven proberen... om het kabinet ervan te overtuigen dat dat een goede weg is voor Nederland... maar die heb ik nu nog niet gehoord. Maar geeft dat hoop dan? Uh, nee, dat geeft op zichzelf geeft dat geen hoop. Maar wij zullen blijven proberen, daarvoor klinkt zo machteloos. Blijven Daarvoor proberen. Daarvoor zitten wij in de politiek. Ja, wij, wij kunnen niet het kabinet tot iets dwingen. Kijk, het kabinet het, zal... Mijn vraag is, het, is het teleurstellend? Het is teleurstellend dat het kabinet na al die tijd... want we zijn al heel lang ook aan het proberen om dat te doen... nog niet gehoor heeft gegeven aan datgene... wat op heel veel plekken in de samenleving wel gebeurt. Namelijk dat mensen zich inzetten voor natuur, milieu... een andere energiepolitiek en een vergroening van de economie. Dat doet het kabinet niet. Dat zal het kabinet uiteindelijk moeten doen bungelt onderaan in Europa waar het gaat om die transitie, om die omslag, die ook heel goed is voor de werkgelegenheid en die ook heel goed is voor de economie. Nu even weg bij die politiek, hoe deed de koning het? De koning begon heel persoonlijk en mooi te spreken over zijn overleden broer en over de inhuldiging. Ja, daarna was het een beetje, een, je zou zeggen, je gunt hem een droomstart, maar het was natuurlijk niet een fijn verhaal wat hij, wat hij te vertellen had. Het was bovendien allemaal uitgelekt, dus je had toch een beetje het idee van, ik zit hier bij een voorstelling waarvan ik de plot heb ik al in de krant gelezen. Dus ik weet al hoe het afloopt. Uh, dus dat was moeilijk om dat verhaal nog uh, zeg maar heel hard uh, te laten aankomen bij iedereen die luistert. De boodschap is somber, bekend, was allemaal weer uitgelekt. En uh, vooralsnog, voor die 200 mensen die volgend jaar dagelijks hun baan verliezen, want dat is de harde realiteit, weinig hoopgevend. Weinig hoopgevend, aldus Bram van Ooyik, de fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer. Inmiddels is hier uh, Bernard Wientjes gekomen, uh, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Welkom meneer Wientjes, uh, weinig hoopgevend. Goed dat ook voor u als u naar de troonrede luisterde? Ja, kijk, we leven natuurlijk in een onafschuwelijke tijd voor ondernemers. Elke dag gaan de bedrijven dicht, faillissementen, elke dag worden er duizenden elke week worden een paar duizend mensen ontslagen op dit moment. Dus het is gewoon heel slecht. We vieren hier een beetje een feestelijke stemming. Maar buiten dit gebouw vechten ondernemers voor hun bestaan. En vechten werknemers voor hun baan. De situatie is niet zo rooskleurig. Ik vond wel dat de koning heel duidelijk aangaf... waar de uitweg uit deze crisis vandaan zou moeten komen. Dat is toch het ondernemerschap. En dat is toch het afspraak maken met het kabinet en met de bonden... om uiteindelijk een aantal hervormingen te realiseren. Dat werd heel duidelijk uitgesproken. Zelfs een dreiging voor ons. Als wij het niet goed deden in 2016... zouden wij een kortering krijgen. Dus Hij ging heel ver in detail. Het sociale akkoord is dat, hè? Ja, we hebben dat afspraak over participatie... Oh, ja. voor mensen met handicap en als dat ja. niet. Nee. Dus uh, ja, in een sfeer waarin wij toch zien, wat ook al gezegd werd... dat er enige verbetering van de economie is. Maar met name voor bedrijven die exporteren... en de rest van de binnenlandse markt nog steeds moeilijk heeft... was het, was het wel een gematigde en ook voorzichtige tolgering. Maar, maar zit er voldoende in de plannen die vandaag gepresenteerd worden... voor ondernemers, vindt u? Doet het kabinet er voldoende aan? Wij zitten daar heel lastig in. Er wordt 6 miljard bezuinigd. Vindt hebben, u eigenlijk te veel, hè? Nou, wij hebben altijd gezegd... Als je bezuinigt, doe het dan in je eigen... snijd het eigen vlees, maar doe het in echte bezuinigingen. Houd twee dingen in de gaten. Zorg dat de economische groei niet te vaak aangetast wordt als één. En verhoog niet de lasten van ondernemers. Gebeurt beide wel, toch? Nee, ik moet zeggen dat ja, de economische groei... zou volgens vele deskundigen naar nul gaan. Die gaat een kwart omlaag. Dat bij 6 miljard valt mee. Dat komt omdat men een ingenieuze uitweg gevonden heeft... door 2 miljard aan die stamrecht-PV's. Te onttrekken. Dat schaadt de economie niet hmm. of nou. Alleen de mensen die, dat, die dienstverlening verlenen, uiteraard wel, maar de rest niet. Dus men heeft een intelligente uitweg gevonden om toch die 6 miljard bij elkaar te krijgen, die ook belangrijk is voor de financiële stabiliteit van Nederland, en tegelijkertijd het bedrijfsleven te sparen. Wij onderbreken u even, komen zo bij u terug. Um, eerst gaan we namelijk naar Wilma Borgman. Die staat bij de premier voor een eerste reactie op de troonrede. Wilma. Zeker, meneer Rutte. Um, was deze troonrede voor het eerst door de koning uitgesproken... nou heel anders voorbereid dan vorig jaar en dat jaar ervoor met de koningin? Ik kan helaas over dat proces van voorbereiding geen inzage geven. Um, ik kan wel zeggen dat het heel bijzonder is in mijn baan om een paar keer nu met koningin Beatrix het eh, troonreden te mogen voorbereiden... en nu met koning Willem-Alexander. En daar ook zelf op een mooie plek in de ridderzaal te zitten... en te zien hoe hij op een fantastische manier uiting gaf... op een wijze over het voetlicht bracht... T, eh, de plannen van de regering. Was u trots op deze tekst? Ja. En waar was u met name trots op? Op de samenhang. Uh, we laten zien dat uh, dit kabinet... Uh, uh, nadat wij gezocht hebben naar draagvlak in de samenleving voor onze plannen... nu in de fase komt waarin die plannen ook naar de Tweede Kamer gaan. Naar het parlement gaan. Uh, op grote schaal. Op het terrein van de sociale zekerheid, de gezondheid, zorg, het onderwijs, et cetera. Naar de Tweede Kamer, maar ook naar de Eerste Kamer. Uh, is het een gekke gedachte dat er in de troonrede... een verwijzing zou kunnen hebben zitten... naar de steun die u nodig heeft in het parlement? Die heb ik niet gehoord. Kijk, steunend parlement heb je altijd nodig. Maar het land moet geregeerd worden. Uh, dit is onze visie op de toekomst van Nederland. Uh, dit is wat wij aan de Kamers voorleggen. Uh, en daar gaan we met elkaar het debat over voeren. Wat was nou de boodschap van de koning en van u als regeringsleider? De boodschap is dat er een paar hele voorzichtige tekenen zijn van herstel. Maar dat we nog door een hele moeilijke fase gaan. Uh, vooral de werkloosheid zal nog een tijd blijven oplopen. Dat raakt heel veel mensen. En ik wijs er altijd maar opnieuw op. Voor als we het ooit zouden vergeten. Een baan is meer dan alleen geld. Het is ook... Sociale contacten, jezelf ontwikkelen. En dat draken heel veel mensen en dat zal ook zo blijven nog een tijdje helaas. Tegelijkertijd een paar voorzichtige tekenen van herstel. En de noodzaak nu om koers te houden om tegelijkertijd die overheidsfinanciën op orde te krijgen. De grote verbouwingen die we aan het doorvoeren zijn voor herstel van groeivermogen van Nederland. In de sociale zekerheid, gezondheidszorg en andere terreinen door te voeren. En een aantal maatregelen om de economie te stimuleren. U zegt er zijn voorzichtige tekenen van herstel, maar ik heb optimisme niet gehoord. Heb ik niet goed geluisterd? Ik denk als de werkloosheid nog op blijft lopen de komende tijd... dat je op moet passen met al te veel tekenen van optimisme. U heeft optimisme bewust uit deze troonrede gehouden? Nee, want die tekenen van herstel zitten er ook in. Het is maar net hoe je het dan beluistert. Maar ik begrijp hoe u het geluisterd beluisterd hebt. En ik denk dat dat dan een verklaring is. Dat bij het schrijven van de troonrede gepoogd is om balans te vinden tussen... ja, er zijn een paar tekenen van herstel. Er is de aanhoudende noodzaak om die verandering die in Nederland gaande is... van een verzorgingsstaat naar veel meer een participatiesamenleving... om die versneld door te voeren. Um, en heel veel mensen zullen de komende jaren nog merken... dat we uit een economische crisis komen met die oplopende werkloosheid... die helaas altijd nog een tijdje na -elt. Of dat we daar nog meer in zitten, want uh, de NOS heeft onderzoek gedaan. Uh, uit het onderzoek bleek dat er onder kiezers, onder mensen in Nederland... ook onder uw achterban, heel weinig vertrouwen is... in het probleemoplossend vermogen van dit kabinet. Wat stond er nou in de troonrede dat dat vertrouwen kan herstellen? Het lijkt me overigens zomaar logisch als je zo'n vraag voorlegt aan de kiezers. In een tijd waarin je zoveel moet bezuinigen... waarin tegelijkertijd alle grote maatschappelijke terreinen uh, aan verbouwing onderhevig zijn... waarin je ook nog uit een economische crisis komt. Uh, vind ik het niet zo gek dat mensen reageren zoals ze reageren. vindt in... het logisch dat als het kabinet zegt... wij moeten door deze moeilijke tijd heen... Uh, dat mensen dan zeggen, maar wij vertrouwen dat niet? Vindt u dat logisch? Wat ik logisch vind, is dat mensen uh, zorg hebben. Dat mensen zeggen, oei, uh, weten we zeker dat we hier de goede aanpak hebben? Die horen allerlei economen die wat anders beweren. Die horen allerlei oppositiepartijen die soms wat anders beweren. Tegelijkertijd, als ik met mensen in gesprek ben en vertel dat we volgend jaar weer 11 miljard moeten uitgeven... aan onze rentelasten, en dat dat gaat stijgen... als we die staatsschuld niet onder controle krijgen. Dat een land als Duitsland 8, 9 jaar geleden veel verder is gegaan... met de verbouwingen van die sociale zekerheid in Duitsland... van die gezondheidszorg in Duitsland... en dat Duitsland nu een van de best presterende economieën van Europa is. Uh, dat het kabinet op deze terreinen koers wil houden... juist omdat er geen snelle oplossingen zijn. En dan moet u begrip als u daarover praat? Zeker. Uh, maar dat gesprek moet je aangaan met elkaar. Ja. Tot slot, meneer Rutte, um, is het een gekke gedachte... dat in deze paarse tijden de bede uit de troonrede geschrapt had kunnen worden? Is dat een vanzelfsprekendheid geweest om die beden toch te handhaven... of is er discussie over geweest? Kijk, de bede is een aantal jaren geleden zo geformuleerd... zoals die nu geformuleerd is. Hè, dus dat is uh, waarin de koning en vroeger de koningin ook zei... velen met mij voor u om eh, onder andere Godzegen te bidden. Dus het is een hele persoonlijke bede geworden. Dat is in de tijd, ik meen, van zalm en verhagen. Uh, of net zeg ik nou goed. Uh, Balkenende en zalm is dat zo gekomen, dacht ik. Zou je moeten nakijken, Ergens begin deze eeuw. En dat vind ik een hele mooie formulering. Uh, heel veel mensen hechten eraan. Ik hecht er zelf ook aan. Ik vind het een mooie slottekst. Uh, en uh, ja, soms moet je ook niet repareren wat niet stuk is. Dank u wel. Okay. Wij praten hier in de statenpassage van de Tweede Kamer nog even verder met VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes. En meneer Wintjes, u zei net van ja, de, de plannen zoals ze er zijn zijn voor de ondernemers niet eens zo heel slecht. Het spannende is natuurlijk wel of dat allemaal overeind blijft, want er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus er gaat nu de komende week vermoedelijk al voor de algemene beschouwingen gewield en gedeeld worden met de oppositie. Uh, het is een beetje of je kiest voor de sociale partners of je kiest voor de oppositie. En die oppositie hebben ze nodig in de Eerste Kamer. Vrees toe de komende week. Nou, ik denk een keuze voor de sociale partners is geen slechte keuze. Dus ja, gezien, behalve gezien als je de, geen meerderheid hebt. Gezien de achterban natuurlijk, ligt bij de politiek, dat zeg ik altijd. Ik denk alleen dat wanneer je zo'n draagvlak gecreëerd hebt, door een, bepaalde, een aantal akkoorden, onlangs nog het energieakkoord, dat je dat wel heel serieus moet nemen. Ik heb altijd begrepen dat de Eerste Kamer de Kamer van Wijsheid is en dat ze natuurlijk kijken naar de wetten... en dan zie je ook wel dat bijvoorbeeld in die pensioenwetgeving... een aantal eigenaardige foutjes zitten. Dan vind ik ook dat de Eerste Kamer naar het kabinet moet gaan... en dus nooit naar de Tweede Kamer moet gaan om dat te repareren. Ja, ja. Maar als er verstandige zaken afgesproken worden... zoals bijvoorbeeld uh, dat wij ons verplicht hebben om een groot aantal arbeidshandicapten aan te nee, nemen. Nee, dat is nooit. Maar ik vraag even naar uw politieke inschatting. Want er gaat iets gebeuren de komende tijd. Er, er, er komt het beweging. Het er beweging is, kan, ik, ben, zei, ik ben het... geen politicus, ik vecht voor mijn ondernemers. En ik kan me niet voorstellen dat het enige antwoord wat ik kan geven. Want het primaat ligt bij de politiek. Ik kan me niet voorstellen dat de Eerste Kamer nu, los van technische reparaties die hier en daar best moeten kunnen. Dat hij dit uh, samenstel van. Afspraken en de nee, wetgeving. Je weet net als ik er hoe het gaat. Het gaat namelijk in de Tweede Kamer al gebeuren de komende weken. We wachten ze niet mee tot het uiteindelijk in de Eerste Kamer ligt. Ja. In de Tweede Kamer worden nu plannen gewijzigd. Zodat er alsnog een meerderheid komt in de Eerste Kamer. Ja, maar goed. Neem bijvoorbeeld het, uh, de wetgeving van arbeidsmarkt, ontslag, flex, WW. Moet sneller, dat ligt, moet dat... sneller zegt ja, de oppositie. Maar, ja, maar, maar dat heeft het, het parlement de kans. Want het ligt nu bij de Raad van State, begreep ik. Het komt eind november in de Kamer. De invoerdatum voor, voor de flexvet is 1 januari 2015. Als de Kamer heel erg zijn best doet, zijn ze op tijd... het ontslagstelsel gaat van onder 1 januari 2016. Dus waar praten we heerig, over? zegt D66. Ja, maar goed, ik denk dat je dan toch liever met draagvlak... Okay. iets kunt realiseren dan zonder draagvlak. Ja, goed, meneer Wintjes, dank u wel. Wij gaan naar Peter Blok, want die is bij de minister van Financiën... die binnenkomt. Peter. Ja, ik vroeg net aan uh, Dijsselbloem of hij de Onheilsprofeet is. Hij uh, is nu al uh, de Tweede Kamer binnengegaan. Uh, hij zegt uh, dat hij ook nog ander nieuws heeft. Ik zit nu verstrikt in een uh, paraplu. <lacht> ja, maar uh, <lacht> dat is ja, Nou, uh, Dijsselbloem is dus inmiddels de Kamer in, dus uh, dan gaan we daar. Had je het nou over ander nieuws? Dat zei Dijsselbloem tegen jou. Ja, dat hij uh, er oh? natuurlijk uh, ja, uh, investeringen in heeft zitten. Maar natuurlijk ook heel veel pijnlijke maatregelen. Hij is uh, inmiddels de Tweede Kamer binnengewandeld. Het was uh, traditioneel een slagveld, zou ik willen zeggen. Hij kwam uh, op de roltrap naar boven. En uh, echt uh, alle journalisten die hier stonden, die doken bovenop hem. En ik heb het ook... Uh, in ieder geval geprobeerd. Je hebt veel ervaring ja. ook daarin. Maar sneuveld ja, uh, in een paraplu. Hij was uh, niet zo spraakzaam. Hij zei nog wel wat tegen mij. Maar uh, ja, we waren helaas toen nog net niet in de uitzending. En uh, vervolgens uh, snikte hij de Tweede Kamer in. Hij laat zijn uh, nou, ja, geiten comfortje zien. Uiteindelijk wel. En ja, hij wil de Kamer natuurlijk als eerste informeren. Dat is natuurlijk ook uh, een goed gebruik. Al weten we natuurlijk heel veel van die plannen. Omdat dat de afgelopen weken... Is uitgelekt. Maar nu zien we alle plannen bij elkaar. En uh, zien we ook dat Dijsselbloem is uh, gaan staan. Maar nog niet alle Kamerleden zitten. Dus het kan allemaal nog wel weer even gaan ja. duren. Dijsselbloem komt straks met zijn economische beschouwing. Peter, dan uh, praten we even kort met Joost Vullings. Uh, Joost, afgelopen uur VVD gehoord, PvdA gehoord. Daarna D66 en CDA. Wat is jouw inschatting? Hoe gaat dit spel, uh, politieke spel lopen de komende week? Nou, dat is heel erg lastig, want je merkt aan halve Zelstra van de VVD dat het eigenlijk een beetje zat is om eindeloos met.